Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn duizenden mensen op de been om het landskampioenschap van Feyenoord te vieren. Volgens de gemeente is het nog niet te druk in het centrum, maar worden auto's en trams geweerd. Feyenoord won met 3-0 van go Ahead Eagles en pakte zo twee duels voor het einde. De eerste landtitel sinds 2017. Dat is vandaag precies zes jaar geleden. De Oekraïense president Zelensky heeft vanavond een eetafspraak in Parijs met de Franse president Macron. Dat heeft Macron laten weten. Tijdens het diner zal Frankrijk opnieuw zijn militaire en morele steun aan Oekraïne bevestigen, heeft het Elysée laten weten. Zelensky was eerder vandaag in Aken in Duitsland. Daar kreeg hij uit handen van de Duitse bondskanselier Scholz de Karelsprijs uitgereikt. Die Karelsprijs wordt sinds 1950 elk jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet voor de Europese eenwording. In de Duitse deelstaat Bremen zijn de sociaaldemocraten van mondskanselier Scholz de winnaar geworden van de verkiezingen. Volgens een prognose van de Duitse publieke omroepen haalt de SPD zo'n 30% van de stemmen. Dat is een winst van ruim 5% vergeleken met vier jaar geleden. De CDU staat op 2 met rond de 25% van de stemmen. De grote verliezer is de groene partij die nu nog met de SPD en die linken een coalitie vormt in Bremen. Verwacht wordt dat die coalitie wel door kan. Bremen is de kleinste deelstaat in Duitsland. De Nederlandse judoka's hebben bij het WK in Doha een bronzen medaille gewonnen bij de gemengde landenwedstrijd. In de strijd om het brons was oranje te sterk voor Marokko. Het is de eerste medaille ooit bij de gemengde landenwedstrijd... die in 2017 voor het eerst werd gehouden. Japan versloeg Frankrijk in de finale... en greep daarmee voor de zesde keer in zes WK's de wereldtitel. Het weer plaatselijk kan er een bui vallen... maar op de meeste plaatsen is het droog. Morgen eerst nog zon, later op de dag raakt het bewolkt... en dan kan er wat regen vallen. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANDB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANDB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij PSOL Radio Show 1542 hier op ZFM. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Vier nieuwe werken, waarvan twee in het eerste uur. Uh, we beginnen met Abandoned Toys, Abandoned Toys, Where the We uh, The Moon, en daarna komt Night Song van Rick Parks. Dan gaan we lekker terug in de tijd, 2021. En dan zien we een Nederlander langskomen. Christel Veraard. Destijds, het is al heel lang geleden, dat Christel op uh, het conservatorium in Maastricht afstudeerde. Ik ben even kwijt uh, welk instrument ze speelde. En, uh, maar Christel Veraard, die heeft uh, toen, eens even kijken, um, ik denk in 2022. Even uit mijn hoofd een interview gegeven. En dat staat nog steeds op de website van Peaceful Radio. Radio.info. En dan ga je naar interviews toe en dan staat Crystal daartussen, uh, uh, uh, Samen met uh, andere artiesten. Um, eens even kijken. Jim Otterway komt ook nog langs met uh, Three Souls of the Universe, uh, Even zijn laatste albums. Uh, we sluiten af met Michael Martinez. Met Divine Heart. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1542.